Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Studentenorganisaties zijn bang dat de universiteiten te vol worden. Het aantal universitaire studenten blijft maar toenemen de afgelopen jaren. En nu door versoepelingen fysiek onderwijs weer kan dit najaar, zien studentenclubs nog meer drukte. Het was voor corona soms al behelpen. Bijvoorbeeld op de Unie van Amsterdam. Dat je niet uh, even snel van een uh, lokaal kon wisselen omdat de rest van het gebouw vol zat. En als je daar dan nu uh, nog zoveel procent meer studenten bij zou doen... Dan, dan heb je gewoon geen plek voor die mensen. Dat is gewoon een heel praktisch probleem. Overvolle collegezalen in het gangpad zitten of te veel studenten voor één docent. De universiteiten zeggen dat er meer geld voor het onderwijs nodig is van 200 miljoen elk jaar... En veel meer digitaal lesgeven vinden de studentenclubs geen oplossing. Hou nog een weekje vol, zet je mondkapje nog even op. Dat zegt minister Grapperhaus. We moeten wel met elkaar gewoon die regels zoals ze er zijn nog steeds doen. En eh, ja gewoon verstandig zijn nog even doorzetten. Komende zaterdag hoef je hem niet meer op op de meeste plekken binnen. Alleen in het OV en op vliegvelden en middelbare scholen blijft de mondkapjesplicht. Turkije gaat zondag uit lockdown. De avondklok vervalt en iedereen mag weer met de trein en de bus. Nu is dat alleen zo voor toeristen en vrijgestelde Turken. Restaurants gingen eerder al weer mondjesmaat open. Met de versoepelingen hoopt Turkije dat er weer meer toeristen naar het land komen. En Oranje heeft alle drie de groepswedstrijden gewonnen. Betekent blije koppie's in het Nederlands elftal. Onder andere bij Memphis en Frenkie de Jong. We hadden deze wedstrijd kostte wat kost winnen natuurlijk. Met goed voetbal, met vlagen was dat zo. Um, met vlagen ook niet. Maar uh, een positief gevoel voor vandaag hoor. Negen punten, koploper, waren we natuurlijk al. Maar het is toch lekker als je winnend afsluit. Zondag speelt het Nederlands elftal in Hongarije de achtste finale tegenover wie ze staan. Dat is nog de vraag, maar het komt vast goed, denkt bondscoach Frank de Boer. Ja, ik denk dat wij uh, eigenlijk in alle aspecten gewoon uh, wel, wel progressie hebben geboekt. En uh, ik ben uh, ja, zeer uh, positief uh, gestemd over, de, over het uh, spel. En daarnaast uh, natuurlijk ook uh, positief gestemd uh, ja, naar de volgende wedstrijd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 Kijk. Ook uit Alkmaar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, Sterren Welding. En dit is haar laatste single: en In a Strange Way.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 een, uh, een optreden met een aantal nummers Zeker. van eigen hand. Uh, Richie en Pez. Yes. Ja, uh, of beter gezegd uh, een half smal deel van Twice <laughs> the Same. Inderdaad. Ja, <laughs> um, want uh, twee jaar geleden hadden we, uh, jullie ook al hier in, uh, in de studio. Dus, uh, ja klopt.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 Ook een Noord-Hollandse band, trouwens. Uh, maar goed, uh, die, uh, die jongens die zeiden dat, maar jullie zijn ook een redelijk stevig band. Ja, ja, dat klopt. Ja, onschrijvend is. Ja, denk aan, uh, aan ACDC, van Helen, Gans, Roses, gewoon een beetje de, de, de, de, de, de oude hard rock, zeg maar. Ja, ja. De, stevige de Jaren rock. 80. Ja, de 80 ja. acht, uh, ja. uh, hebben jullie er ook iets mee met die periode of niet? Uh, ik sowieso, ik ja. er heel ja. veel. Absoluut. Um, uh, uh, ritje ook. Absoluut heel veel. Ja. Ik, denk, ik denk vooral wij twee. Vooral wij twee, ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. De andere twee zijn ook iets, iets meer van de moderne... Ja, harde moderne harde rock en uh, metal. En, uh, metal. Ja. en daar uh, vinden jullie elkaar een beetje ergens in uh, de stijl, eigenlijk. Ja. ja, we krijgen ja. daarmee eigenlijk een soort moderne jaren tachtig rock, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Ja. Dus wel dat authentieke oude geluid en een beetje die scheurende gitaren en die, die hoge schreeuwende vocalen. Ik Maar uh, ja... Ik heb toch ook een beetje het idee wat ik uh, van jullie wel eens uh, gehoord heb. Dat, dat er ook nog een beetje een funklaag eigenlijk al ja. in uh, zit. Ja, dat vind ik ja, onze, onze bassist die, uh, die, die slaapt als een motherfucker. Ja. Ja. Die, uh, ja, dat zie je niet veel rockbassisten uh, niet, niet rock doen uh, slappen. Nee. Dat, uh, nee. hij, heeft, uh, hij is natuurlijk ook een groot fan van Vlee geweest. Vlee ja. van uh, Red Chili ja. Ja, ja, ja, ja. Hij leeft nog, hij is en, nog steeds uh, fan van Vlee. <laughs> niet dood. Ja, nee, goed punt. Dood. <laughs> Dit is dood. Toon, toon Hermans, maar goed. Ja, nee, maar ja, nee, hij, dus, ja, hij heeft hij heeft, hij heeft er heeft veel van ge geïnspireerd. Uh, ja. en, Weet je dat hij trouwens ook in een echte ethisch uh, film verstopt heeft gezeten? Die verlie? Echt ja, van alles? Zit hij hier. Ja, ja, ja. Van alles. Back, back, back, to back to the Future, daar heb in Big Lebowski ja, zit ja, ja. ja, ja. hij ja, ook. Ja, ja, hij zit van alles. Ja, hij zit fantastisch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 Zullen we dan uh, weer een stukje muziek uh, laten horen? Ja, dat ja, is da best handig. Ja, lijkt mij ook, ja. hè. He, uh... ja, ja. De het door te gaan, dat doet ook weer zo lang. Ja, nee, je hebt er helemaal gelijk. Uh, dan moet ik wel even het uh, goede nummer uh, klaarzetten. Dat is uh, de band Sheila. Stella. Goed zeggen, Stella, Stella, ja. Stella, ja. Stella, ja. Uh, met uh, Kiss Me. Dus die uh, komt nu voorbij. Kiss me, kiss me, kiss me Like you are here, it still so feels like you are near when I'm fighting against my tears, I'll picture you inside.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 It's time for you to go, and the lesson I learned was to never give up. Album was dat Hope die we hebben gehoord. Het tweede nummer van het eerste blokje van Twee Heren. Het woord is aan jou Richie, Welke gaat dat worden? Nou ja, we gaan nu eigenlijk een iets meer up-tempo nummer doen. Normaal is hij echt een knaller, echt een lekkere groove heeft hij. We hebben we ook iets langzamer gemaakt, iets meer een country rock idee. Maar nog wel knaller. Deze is For All I Know.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 phases of colors in this past. Amen. man. Zijn wekker heeft vergeten te zetten voor een telefonisch interview, maar... Dat nee, dat was het helemaal niet. Ja. Wow. Nee, er was iets met zijn vriendin. Dat was het ook, dat was het ook. Hij ja, had... maar die, dan is het toch logisch dat je geen wekker hebt. Ja, ja, nou ja, dat had daar mee te maken, maar goed... Uh... Ja, nee, nee.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 Je had het een, een jaar, dan zit jij achter een rollator. Dan... Nou, over een jaar sta ik niet achter een rollator. Nee, dan en denk en over ik een dat... jaar breng ik ook geen memoirs uit. Nee? Hé. Hey. Nee, nee, nee. Moet ik overschrijven? <laughs> nou ja. Middelbare nee. school? Ja, ah, yeah. maar daar, daar had je niet zoveel mee nee. tijd. Nee. <laughs> ik heb het vergeten. Ja, oké, okay, nou goed. Uh, dat uh, was even gewoon een zijsprong. Daarvoor hoorde je, dat is wel ook een stuk literatuur... want het was namelijk uh, van een hoorspel um, onder het uh, melkwoud... want daar, daar is het uh, vandaan. Uh, we gaan eventjes uh, nog één nummer draaien... en dan gaan we kijken of we Ganna aan, aan de lijn uh, kunnen krijgen... En dat is Steenglas van Joël Charon En voluit, in het ecchi, heet ze gewoon Joël Hoer Charan. Behind high Sharon was dat. Uh, en als het goed is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 <laughs> Someone ja, van. Een een stukje ja, ja, nou ik, ik ga hem misschien nog in het komende uur nog een keer helemaal draaien. Dank, <laughs> dank. Dank je. Jo. Hoi hoi. I